4 uur. NPO Radio 1, met Lara Rensen. Komend uur in Nieuws en Koon hebben we het over de rol van Israël in Syrië. Een rol die voor velen omstreden is, maar vanuit het land zelf vooralsnog geen woord. Onze bus zit vol met vrouwen die kampen met opvliegers, slaapgebrek, ernstige humeurigheid. We gaan het hebben over de overgang. Het is een onderwerp dat weinig besproken wordt, terwijl de impact vaak groot is voor vrouwen. De eerste NOS-journaal. Sophie Verhoeven. Peter R. De Vries wordt in het proces Holleder vandaag als getuige ondervraagd. Onder meer over zijn band met Heineken-ontvoerder Cor van Hout. Die werd in 2003 geliquideerd. En het is de vraag welke rol Holleder daarbij gespeeld heeft. Het proces liep vanochtend wel even wat vertraging op, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. De Vries was weggelopen uit uh, irritatie over de manier waarop hij behandeld werd. Hij zegt, ja, ik ben ook een bedreigde getuige. En hij kreeg niet eens een plek om zijn auto te parkeren in de parkeergarage van de rechtbank. Uh, maar goed, hij is uiteindelijk toch uit, uh, uit eigen initiatief teruggekomen... en niet met dwang, zoals uh, geopperd werd dat dat nodig zou zijn... Op een gegeven moment tijdens het verhoor schoot Holleder in de lach en noemde de Vries een sukkel. Daarvoor kreeg hij een standje van de rechtbankvoorzitter. De hooligans die zaterdagavond na rellen in Utrecht zijn opgepakt zijn weer vrij. Ze hebben wel boetes gekregen voor openbare dronkenschap en vernieling, zo zegt de politie. Het gaat om 30 personen uh, die uiteindelijk uh, met een boete weer uh, heengezonden zijn. Uh, ja, en of ze een stadionverbod krijgen, dat is aan de organisatie, maar uh, ja, die verwachting zal er wel zijn. Gisteren speelde FC Utrecht tegen ADO Den Haag. Bij de rellen op de avond ervoor waren er ook supporters van Feyenoord aanwezig. Die waren speciaal ervoor naar Utrecht gekomen. Vier tieners zijn veroordeeld tot werkstraffen tot 160 uur... voor het mishandelen van twee mannen in Arnhem... na een avond stappen vorig jaar april. De slachtoffers zeggen dat ze zijn mishandeld omdat ze homoseksueel zijn. Maar de rechtbank achtte anti-homo-geweld niet bewezen. Een man die vorige maand zijn enkelband doorknipte en er vandoor ging, is vanmorgen opgepakt. Hij was veroordeeld tot 14 jaar cel. Voor zijn rol bij de moord op een eigenaar van een shisha-lounge in Geleen. Vanochtend werd hij aangehouden in Maastricht. Hogescholen en universiteiten gaan samen met de studenten bepalen... wat er gebeurt met het geld dat is vrijgekomen... door het afschaffen van de basisbeurs. De komende zes jaar gaat het om zo'n 550 miljoen euro. In Groot-Brittannië is commotie ontstaan over een uitgelekt regeringsdocument over de politie. Daaruit blijkt dat de bezuinigingen op de politie hebben geleid tot een snelle toename van geweld op straat. Het lek komt op een vervelend moment voor de regering van premier May, vertelt correspondent Tim de Wit. Dat is best pijnlijk dat dit document is uitgelekt... omdat we de afgelopen dagen hier verschillende ministers hebben zien uitleggen... dat de toename van die moorden en steekpartijen... niets met de bezuiniging op de politie te maken hadden. Sterker nog, de minister van Binnenlandse Zaken zelf, dat is Amber Rudd... die zei gisteren nog, tien jaar geleden was er nog meer geweld op straat... en waren er ook nog eens twintigduizend meer agenten. Dus dat kan het probleem niet zijn. Dus ja, dit uitgelekte document komt de regering niet heel goed uit. Het aantal dat in Indonesië is overleden na het drinken van een giftige alcoholdrank is opgelopen naar 54. Volgens lokale media zijn vier verdachten opgepakt. Zij zouden het brouwsel hebben verkocht op de Zwarte Markt. Omdat alcohol duur is in Indonesië kopen veel mensen hun drank daar. Sinds het begin van deze maand overleden alleen al in de hoofdstad Jakarta 31 mensen na het drinken van zo'n illegaal verkocht drankje. Het is voor het eerst dat de stad te maken heeft met zo'n groot aantal vergiftigingen in zo'n korte tijd. Het weer dan nog. Het is bewolkt. In het westen en noorden valt af en toe bui. Het is 10 tot 18 graden. In de avond neemt in het zuiden en westen de kans op regen toe. Mogelijk ook met onweer en hagel. Morgen gaat het vanuit het zuiden af en toe regenen. En later is er ook weer kans op onweer. En de verkeersinformatie die krijgt u van Kees Kwaks. Kees. Dag Lara, hey. avondspits op punt van beginnen. We hebben al een boel ellende, de regen Alkmaar. De avondspits zal behoorlijk druk verlopen. Allemaal door problemen eerder vandaag op de A9 bij Akersloot. Dus we komen meer aan Akersloot richting Amstelveen. Dat is vijf kilometer, daar is een spoedreparatie, twee rijstokken dicht. En aan de andere kant, vanaf Amstelveen naar Alkmaar, ook daar een spoedreparatie. Betekent ook dat veel provinciale wegen in de omgeving van de A9 ook behoorlijk volgelopen zijn... Verder gaat er een boelstuk. De A4, de richting Rotterdam. Een kapotte auto bij de Keteltunnel. Half uur vertraging. Op de A16 Rotterdam Breda een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Ridderkerk. Vanaf Knoppen de Bresseplein staat 4 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Word en Excel als abonnement. Met Office 365 heeft u automatisch de nieuwste versies op laptop, tablet en mobiel. En met de gratis installatie van your hosting is overstappen zo gepiept. Kijk op ikwiloffice.nl. Nu de eerste maand gratis. De Bamigo is cool. Hij is gemaakt van bamboe. Dat is zacht als zijde en voelt aan als een tweede huid. De Bamigo houdt je droog en fris alle omstandigheden. Bestel je bamboe-onderkleding op Amigo.com Offers 365 een maand gratis uitproberen? Yourhosting.nl Slash zakelijk Ontvang nu bij je bestelling tot een jaar lang gratis scheermesjes. Bestel op Amigo.com Specsavers Hoormieten 6 Ja, maar bij de aanschaf van een hoortoestel... heb je allemaal van die verborgen kosten. Nou, u draagt alleen zorg voor schoonmaak... en onderhoudsproducten en batterijen.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 Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Volgens de Consumentenbond geven onze klanten Regiobank een 9. Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, uw bank dichtbij. Zondag, de absolute kraker in de eredivisie. Gooit PSV de competitie in het slot? En wie zitten we te in. Prachtig! Of breekt Ajax de titelrace weer over? Ja! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV Ajax. Volgspoorse Eredivisie erbij voor de toppen. NTO Radio 1. NOS NTR. Ik ken hem. En hij kent mij. Hij kent Holleder door en door. Willem Holleder komt niet uit het leger, dus hij is toch uh, de godvader van de Nederlandse misdaadjournalistiek. En het is natuurlijk opvallend dat een behoorlijk aantal mensen uit zijn directe omgeving niet meer leeft. Dus het is niet zo raar dat hij in dit geval ook als getuige zal moeten optreden. Het gaat om misdaadverslaggever Peter Erde Vries, die getuigt vandaag in het proces tegen Willem Holleder. Je hoort er straks alles over. En de internationale gemeenschap spreekt met afschuw over de gifgasaanval op Doema. De vinger naar het syrische regime. Allahu Akbar, die al die die al die al die al die de Syrische Mohammed Kanvas heeft vlakbij de plek gewoond waar de gifgasaanval in Douma dit weekend plaatsvond. We hebben hem vaker gesproken in Nieuws Co. Hij runt nu vanuit Nederland een organisatie die voedsel uitdeelt en medische hulp biedt in het Syrische Oost-Kuta. Verslaggever Joris van der Kerkhoff, je hebt met hem gesproken. Wat is de boodschap van Kanvas na deze tragedie? Nou, dat het wat hem betreft helemaal niet gaat om wie nou verantwoordelijk is voor deze tragedie. Het gaat om de gevolgen. Zorg ervoor dat de medicijnen komen, om de mensen die er last van te hebben te helpen. En zorg er uiteindelijk ook voor dat er voldoende eten komt en voldoende gerechtigheid. Want hij kan het niet in zijn hoofd voorstellen dat 7 miljard mensen, jij en ik ook, de andere kant op kijken. Straks meer van Joris en dan natuurlijk ook meer over de situatie in Syrië. En met sommige dingen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Helemaal als het tientallen miljarden euro's zal gaan kosten. In de beurs van Berlaag in Amsterdam praten ze deze week over een project... dat pas rond 2040 klaar moet zijn en dat heel veel geld gaat kosten. Jeroen de Jager is erbij. Jeroen, wie zijn dat die daar bij elkaar komen? De absolute top van de deeltjesfysica kun je hier vinden. Allemaal natuurkundigen, maar ook techneuten die de apparaten moeten bouwen... die straks de metingen moeten verrichten. En wat ze willen is een deeltjesversneller bouwen... die botsingen kan veroorzaken tussen elementaire deeltjes. Dus de kleinste deeltjes waar atomen uit zijn opgebouwd. En die botsingen die ze willen maken, die, die worden tien keer zo heftig... als ze nu kunnen met de grootste deeltjesversneller ter wereld... die nu uh, in Zwitserland ligt. Kom 2040 moet hij klaar zijn, 300 meter diep... want een deel van deze nieuwe versneller die loopt onder het meer van Geneve door. Ook daarover dus straks straks nieuws in Kalmeer. En niet alleen doema gebeurde, er was ook een raketaanval. Het was Israël dat vannacht die aanval heeft uitgevoerd... op de luchtmachtbasis bij de Syrische stad Oms. Althans, dat beweren Rusland... En Syrië. Volgens de Syrische Staatstelevisie zijn er bij de aanval zeker 14 doden gevallen. Correspondent in Israël, Alena Gelderblom. Alleen welke aanwijzingen hebben Moskou en Damaskus dat de Israëli's achter de aanval zitten? Ja, volgens de Russen en de Syriërs hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen vannacht acht raketten afgevuurd op die zogenoemde T4-basis in Syrië... Vijf daarvan werden onderschept. En bij die raketaanvallen zouden dus veertien mensen zijn gedood. Onder andere twee Iraniërs. En hebben de Israëli's al iets gezegd, bevestigd... dat zij inderdaad achter die aanval zitten? Nee, het leger heeft nog niks bevestigd. Israël heeft wel één keer eerder toegegeven... diezelfde basis te hebben gebombardeerd. Dat was in februari. En toen was er een Iraanse drone het Israëlische luchtruim ingevlogen... vanaf die basis. En dat was een reactie daarop. Oké, okay, maar het is publiek geheim toch dat Israël meer dan één keer luchtaanvallen heeft uitgevoerd op doelen in Syrië? Ja, dat zou meerdere keren zijn gebeurd. Volgens Israël grijpt het leger in als één van de twee rode lijnen worden overschreden. Die rode lijnen zijn een permanente militaire aanwezigheid van Iran in Syrië en het verplaatsen van... De ...wapens vanuit Syrië naar Hezbollah in Iran. Dus als het zo achter die aanval van vannacht zit... ...dan kan dat een reactie zijn geweest op die gifgasaanval van gisteren. Maar het kan dus... ...om andere redenen... Gaan. Ja, het kan dus ook om andere redenen gaan. Uh, ik help de luisteraar even, Alena, want uh, het was niet helemaal verstaanbaar, maar nu wel. Dus uh, dank je wel, Alena correspondent in Israël over de raketaanval... die is uitgevoerd op een luchtmachtbasis bij de Syrische stad Oms. En later in deze uitzending meer over Syrië. Het is twaalf uh, minuten over vier. Momenteel zijn in Nederland twee miljoen vrouwen in de overgang. Toch is het een onderwerp waar niet veel over wordt gesproken. En zeker niet op de werkvloer. En dat is de reden om voor de tweede keer de week van de overgang te organiseren. De aftrap daarvan is in Leiden. En daar is ook Naida Aronzep met onze nieuwe en -Kobus. Naida, vertel eens, waar ben je? Nou Lara, ik sta voor het conferentiecentrum. En de bedoeling was dat nu hier binnen managers van personeelszaken... van verschillende organisaties in gesprek zouden gaan met vrouwen... Die vrouwen die al in de overgang zijn, of bijna in de overgang, die zijn er. Maar die uh, managers van personeelszaken, die zijn er niet. Sanne Diepen, waarom zijn ze er niet? Nou ja, dat is uh, precies waarom we vandaag hier zijn. Het blijkt nog steeds een taboe te zijn om hier vandaag uh, gewoon aanwezig te zijn. En te spreken over de overgang. Waar zijn we dan zo bang voor dat we het hier niet over hebben? Nou, we vinden het nog steeds uh, een moeilijk onderwerp om, uh, om te bespreken. Ook omdat het gewoon iets... Uh, ja spannend is. Het is iets gewoons. Vrouwen moeten dat uh, maar gewoon lekker privé uh, oplossen. En niet uh, op het werk. Op het werk ben je er om te werken. Uh, terwijl het gewoon klachten zijn die we ook juist willen bespreken. Ja. Wilmi Evers. Je bent de overgangscoach. dus is een onderwerp waar je heel veel mee bezig bent. Kun je even een lijstje geven? Wat zijn nou de dingen die wij Kijk, ik ben ook vrouw die wij lastig vinden. Ik heb net een rondje trouwens gedaan in Hilversum. Ik ben de redactie afgegaan en hebben aan de vrouwen gevraagd Inclusief van Lara, ben je in de overgang? Ik geloof dat ik geen vrienden meer heb in Oversum. Ja, dat is een van de dingen die kunnen gebeuren. Uh, het is niet sexy. Dat is uh, het eerste wat uh, natuurlijk uh, vaak gezegd wordt. Vrouwen willen er niet over praten. Uh, schaamtegevoel. Je marktwaarde zakt. En uh, ja, je bent toch uh, je hoort bij de oudere dames. En dat willen we dus allemaal niet. Nee. Is dat wel een beetje, ja. Een beetje zielig ook als dit de manier waarop wij ermee omgaan? Ja, we weten toch zeker. dat die overgang komt? Ja, we weten dat het eraan komt. Maar we blijven het toch een onsexy verhaal vinden. We willen liever niet achter die geranium zitten. Maar gewoon als vrouw gezien worden in onze seksualiteit. In... Dat we daar gewoon als volwaardig op de werkvloer staan. Um, en vandaar dat je vaak ziet dat ook de vrouwen zelf al reageren van nee, dat, uh, dat gaan we niet hier bespreken. Rood aanlopen op het moment dat je ze daarna vraagt. Of zoals uh, wat jij net zegt, dat je geen nieuwe vrienden meer hebt. Uh, um, omdat vrouwen zeggen van ja hallo, je zet me gewoon weg als een oude Vrouw. Precies, het is ja. een soort belediging van zeg je nou dat ik oud ben. Dan komt meteen de vraag, hè, waarom zouden we er wel over moeten praten, meer? Want je kunt zeggen, nou ja, het is er. Ik hoef toch niet over alles maar te praten. Waarom altijd maar dat gepraat? Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat eh, vrouwen zeker er kennis van hebben... maar daarnaast dus ook de mensen op de werkvloer, dus de werkgevers... maar ook specialisten, huisartsen, weten wat er eigenlijk gaande is in deze levensfase... en waar vrouwen dus mee te maken kunnen krijgen. En dat daar dus veel meer openheid ja. over is. Over die werkgevers, want jullie blijven nog in de bus gaan, we het straks even over hebben. Ja. Ik wil eerst even over die vrouwen. Ik ben nu 44. Waarom is het volgens jou als overgangscoach belangrijk dat ik daar iets van weet... Ik denk, ja, het komt vanzelf wel. Dan weet ik het toch ook wel? Nou, het is zo dat er een heleboel klachten zijn... die niet vaak toe te schrijven zijn aan de overgang. Dat men daar dus helemaal niet bij stilstaat dat ze erbij horen... Dan blijven vrouwen vaak tobben. Want ja, het hoort erbij, dus we gaan daar verder dan maar uh, mee leven. He, dat is dan toch wel vaak het uitgangspunt. Terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Er is een heleboel wat je eraan kan doen. En het is voor ons heel belangrijk dat de vrouw de regie dus zelf ook ja. gaat nemen. Nou ben jij overgangscoach, dus is het ook gewoon je werk. Maar stel dat ja. jij bloemisten was geweest, Wilmi, Ja, dan ga ik er niet over praten hoor. <laughs> nee, hard... zeker niet met mijn klanten. Nee, nee, nee, nee. Dat is natuurlijk een onderwerp waar je het dan niet over hebt. Dat is een beetje dubbel dan. Aan de ene kant wil je dat wij erover praten. Maar... Nee, maar dat komt dus wel voor. Dat is wat, wat je dus, eh, zeg maar, als je vrouw ontmoet, Wat je merkt dat dat dan toch weggeduwd wordt. Of er ja. wordt lacherig over gedaan. Nou, nee hoor, ik ben niet in de overgang. Nee, joh. Nee. En Sanne, wat zijn nou even een kort lijstje van... Uh, waaraan kun je dan zien als vrouw van... Hé, hey, mogelijk is het overgang. Nou, wat heel symptomen. veel vrouwen zien is de opvliegers. Dus het warm krijgen. Nachtelijk zweten. Dus dat ze wakker gaan liggen. Urineverlies. Dus incontinentie. Denk ook bijvoorbeeld aan migraineaanvallen, Die ook bij de overgang bij de hormoniale klachten horen. En in de overgang vaak voorkomen denk aan uh, slecht zien herinneren. Gewoon in een gesprek niet eens ja. meer weten... welke vraag zojuist gesteld is aan mij. Twijfel, moet ik dit nu wel of niet gaan doen? Dat wordt een heel lang oh. lijstje. Ja, het is ook een heel erg erin. lang lijstje. Dan ja. is jullie pleiten ervoor dat werkgevers meer aandacht hebben. En ik vraag me af, zitten we daar op te wachten? Dat mijn eindredacteur vraagt. En Naida, hoe zit het met jou in de overgang? Straks. je, ja, wat een overgang opeens. Wij gaan uh, door naar de verkeersinformatie. Hoe is het op de weg? Kees Kwaks. Uh, maandagavond met alles wat erbij hoort, Lara. Een kilometer of twintig meer dan het gebruikelijke. Er is al genoeg mis. De A9, de regio Alkmaar, dat wordt een hele drukke avondspits... vanwege de perikelen op de A9 bij knopend Kooimeer. Uh, de A16, Rotterdam-Breda, voor knopend Riddekerk. Een kwartier vertraging. En er is twintig minuten vertraging op de A29... vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom voor de haring -Klietbrug straks hier in Nieuws Co gaan we het hebben over dat monsterlijk grote miljardenproject. Om een nog grotere deeltjesversneller te maken. In de Amsterdamse beurs van Berlage zitten heel veel wetenschappers bij elkaar zo'n beetje weg te dromen over dit project. Dit is wel grappig, want dit nummer heet The Riddle van Nick Kershaw, en eigenlijk weet niemand waar het over gaat. En dat klopt ook, want hij was helemaal nog niet klaar met de tekst toen hij de studio inging. Laboratoria. Voor Doorbraak. In Zwitserland doen wetenschappers momenteel experimenten met de beroemde LHC-deeltjesversneller, een grote cirkelvormige machine onder de grond die deeltjes kleiner dan een atoom tegen elkaar laat botsen met de snelheid van het licht. En uit die botsingen ontdekken wetenschappers de allerkleinste deeltjes die in ons universum bestaan... en proberen ze te ontdekken hoe die deeltjes ons heelal vormgeven. Die LHC-deeltjesversneller is 27 kilometer lang... en daarmee de grootste op aarde... Maar wereldwijd zijn er wetenschappers die dit nog niet gigantisch genoeg vinden. Volgens hen zou er een deeltjesversneller van wel liefst 100 kilometer moeten komen. Om dit monsterproject te kunnen verwezenlijken... start vandaag een groot internationale conferentie... in de beurs van Berlage in Amsterdam. Verslaggever Jeroen de Jager was erbij en sprak met Stan Bentvels. Hij is de directeur van NICEF, het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica. Hoeveel mensen zitten hier binnen? Ongeveer 500 man. Waar vandaan? Ik denk, dit komt uit heel Europa, maar ook van buiten Europa. Dit is echt de community van zowel natuurkundigen als technici. Want het gaat hier om een project waarin we ook gewoon heel veel moeten bouwen. Dus hier zitten mensen die magneten aan het ontwikkelen zijn. Hier zitten mensen die techniek aan het ontwikkelen zijn. We horen nu een verhaal over het vacuüm van de nieuwe machine. En hoe je de straling daarvan onder controle houdt. Dus is, uh, alle aspecten van die nieuwe deeltjesversneller komen hier aan bod. Echte crème de la crème zit hier ja, van de, ja. de deeltjesversneller. Uh, uiteindelijk wel. Ja, ja geweldig. Ja. Kom, we gaan naar buiten, zodat we de boel hier niet storen. Dan gaan we verder praten over uh, de toekomst van de deeltjesversneller. De nieuwe deeltjesversneller. Stan bent u bent uh, directeur van Nikhef, het Natuurkundig oh, ja. Onderzoeksinstituut hier in Amsterdam. Ja, maar meer dan dat, ook een samenwerking met alle universiteiten in Nederland... Precies. die dit onderzoek aan het doen zijn. En hier zit dus... Uh, de creme de la creme voor de nieuwe deeltjesversneller... die in 2045 zo'n beetje er zou moeten zijn? Dit is wel echt de lange termijn waar we het over hebben. Dit gaat over een versneller die uh, eigenlijk de opvolger moet zijn... van de huidige versneller die op CERN momenteel draait. In Zwitserland, daar in staat Zwitserland. een ding. Dat is in diameter, uh, kilometer of tien geloof ik, 27 kilometer in omtrek is die, is die al verouderd of zo? Die is helemaal niet verouderd. Die is eigenlijk nu op de bloei van zijn bestaan, kun je wel zeggen. Uh, de LH HC heet dat ding, de Large ja. Hadron Collider. Daarmee is het Higgs deeltje ontdekt... En het wetenschappelijke programma van deze versneller is nog lang niet klaar. Uh, in de komende nou, 10, 15 jaar uh, willen we nog echt alles uit deze machine persen om, uh, om te leren hoe de natuur op die meest elementaire niveau eruit ziet. En daar heb je gewoon heel veel botsingen voor nodig. En wie zegt dat je aan deze versneller die, die nu in Zwitserland staat, niet voldoende hebt? Dat je daarmee niet over 10, 15 jaar alles ontdekt hebt wat er is. Alles ontdekt hebben, dat is natuurlijk, flauwekul. Nou, nee, nee, nee, nee. nee. We, we, er zijn zoveel mysteries eigenlijk uh, uh, sinds de ontdekking van het uh, Higgs-deeltje urgent geworden. Gewoon waar we geen oplossing voor weten. Waar komen we vandaan? Wat is het verschil tussen materie en antimaterie? Waar komt dat vandaan? Waarom is het uh, universum uh, stabiel? Dat weten we eigenlijk niet. Waarom klapt het niet in elkaar? Uh, wat is donkere materie? Wat is donkere energie? Wellicht uh, dat de LHC daar een uh, glimp van uh, laat zien... Maar je ziet ook, je moet vooruitdenken. Uiteindelijk wil je met veel krachtige apparaten... nog, nog dieper doordringen in die, in die fundamenten van ons universum. Want, en dat moeten we dan even uitleggen, denk ik... de botsingsenergie, want daar draait het om hè, bij een deeltjes versnellen... dat je deeltjes zo hard kunt laten draaien... bijna op de snelheid van het licht en daarmee botsingen veroorzaakt, botsingsenergie krijg je dan. De botsingsenergie van de deeltjesversneller in, in Zwitserland... die is maar een tiende van wat jullie voor ogen hebben. Hè? Jullie willen een ding ontwikkelen in een straal van 100 kilometer... doorsnee 30 ongeveer, ja, ja. die dus tien keer zoveel botsingsenergie kan opwekken. Ja, die botsingsenergie van de huidige versneller... en ook trouwens die van de toekomst wordt eigenlijk beperkt door de sterkte van de magneten, want... Je moet uiteindelijk die deeltjes wel op een cirkelvormige baan, hoe groot die ook ja. is, zien te houden. En nou, daarvoor we zijn... heb je afbuigmagneten ja. nodig. Hè. Ja. En uh, we zijn aan de limiet van de uh, kracht die die magneten nu hebben. Mm -hmm. En dat bepaalt dus ook uiteindelijk de botsingskracht van, uh, van de botsingen die we nu uh, produceren. Nou, bij de Future Circular Collider, hè, dat is de workshop waar we nu zijn. Dat is dat ding waar dat al die mensen nu over praten? Ja. Combineer je beide. Oké. Okay. Dus zowel ga je naar een grotere machine... als naar veel krachtiger magneten om die deeltjes in een de baan te houden. En alles bij elkaar opgeteld... kom je dan ongeveer tot een factor 10 keer zo'n krachtige botsingsenergie... als die we nu halen. Hoeveel deeltjesversnellers zijn er nu die vergelijkbaar zijn met die van Zwitserland? Uniek. De LHC is uniek. Is uniek. Ja. En het ding wat jullie nu willen gaan bouwen, wordt ook een zo groot bestaan ze niet. Dit is een mondiale afstemming. Dus, uh, als wij de... Iedereen moet meedoen. Iedereen moet meedoen. Dit is een, een project. En dat zie je ook hier aan de instituten die uh, hun steun al hebben uitgesproken voor deze versneller. Die komen uit heel de wereld. En dus werken hier bij wijze van spreken Noord-Korea en Nederland samen. Noord-Korea staat nog niet in het lijstje. <laughs> maar. Um, um, Zou het het, kunnen? Het, het, uiteindelijk, het gaat hier om een wetenschappelijke. Want Hier werken landen samen. Doet he? op dit, Rusland landen. doet hier gewoon aan mee. Rusland hè? doet hier aan mee. Uh, uh, maar ook uh, Iran. Frankrijk. Iran? En, uh, Iran zit er nog niet bij. Nog niet bij zo. Zou het kunnen? Ja, ja, ik denk dat dit een verbindend element voor, uh, voor de mensheid is. Het, uh, de nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Het willen weten hoe de natuur in elkaar steekt. Het willen begrijpen in welk universum wij leven. Ach, dat is natuurlijk iets wat de mensheid al duizenden jaren bezighoudt en ons nog steeds. En dit is alleen maar weer een volgende stap in, in, in het begrijpen waar we vandaan komen. En geld doet er dan niet toe? Uiteindelijk niet. Nee, wat, wat kost het? Nou, het is niet goedkoop. Nee. Maar eh, doen we eens even een in indicatie, want je weet het natuurlijk niet op de, op de cent nauwkeurig. Dit zijn we nu aan het onderzoeken. maar hier gaat het wel om een miljardenproject. Ja. En dat gaat er misschien wel om verschillende tientallen miljarden. Ja, misschien wel 100 miljard. Nou, dat denk ik niet. Dat niet? Nee. Nee. Maar een hoop geld. Het is een hoop geld en uh, daarom moeten we ook zo zorgvuldig zijn... om na te gaan wat we met deze machine kunnen bereiken... in tegenstelling tot alternatieve manieren ja. om de natuur beter te leren kennen. En waar gaat die komen? Als hij gaat komen, dan komt hij bij Genève. Dan komt hij gewoon op de plek waar hij nu uh, al is. Ja, maar dat is ook wel essentieel. Omdat je natuurlijk met zo'n ring van 100 kilometer... kun je niet een deeltje instoppen. Die moet al een bepaalde minimale energie hebben. Dus je gaat de oude gebruiken om voor te versnellen... en dan schiet je hem door naar, naar de nieuwe versneller. Precies. Wat nu de LHC is... wordt straks een voorversneller van die uh, enorme ring. En daarom ben je, gebruik je de hele infrastructuur. Want je moet je ook realiseren dat de LHC zelf... heeft weer voorversnellers... En die komen uiteindelijk uit de jaren 50. Ja. Dus uh, door, de, door de traditie van de jaren heen van CERN... hebben we eigenlijk ook die LSC zo kunnen bouwen. En dan uh, vraag je altijd als journalist naar de grootste beren op de weg. Gaat het door of is er een hele grote beer? Ik denk dat we die net al benoemd hebben. Uiteindelijk gaat het wel om een boel geld. Ja. One, two, three. Yeah! En dan tot slot natuurlijk nog een, uh, even een groepsfoto van deze gasten. Want uh, zoveel natuurkunde op één plek bij elkaar, dat heb je niet vaak. Dus vanaf, uh, dus vanaf het balkon van de beurs van Berlage naar beneden gericht, de groepsfoto. Perfect. Nou voor de radio. Geweldig. Jeroen de Jager, dankjewel. Zometeen dan gaan we naar de bunker in Amsterdam. Blijven daar dus in de hoofdstad voor een nieuwe dag in het hollederproces. proces En ons belangrijkste verhaal om vijf uur. Dat gaat over uh, cybersecurity en China. Kan een regering zomaar alle informatie van je telefoon en laptop zien en stelen? NTO Radio 1. We krijgen eerst het NOS Journaal. Het is half vijf. Sofie Verhoeven. De zes mannen die gisteren werden opgepakt... omdat ze een aanslag zouden hebben willen plegen... op de halve marathon in Berlijn, zijn weer vrijgelaten. Ze worden nergens meer van verdacht. Na afloop van de hardloopwedstrijd maakte de Duitse politie gisteren bekend... dat er zes mensen uit de islamitisch-terroristische hoek waren aangehouden. Vier jongeren die een jaar geleden in Arnhem twee mannen mishandelden... zijn veroordeeld tot taakstraffen tot 160 uur. De slachtoffers zeiden dat ze zijn mishandeld... omdat ze hand in hand over straat liepen. Volgens de rechtbank staat het niet vast... dat de ruzie door homo-haat is ontstaan. De 30 hooligans die zaterdagavond na rellen in Utrecht zijn opgepakt... zijn weer vrij. Ze hebben een boete gekregen voor onder meer openbare dronkenschap en vernieling. Gisteren speelde FC Utrecht tegen ADO Den Haag... en hooligans zochten de avond ervoor de confrontatie met elkaar... vooral in de Utrechtse wijk ondiep. Ook aanhangers van Feyenoord waren naar Utrecht gekomen om te rellen. En Facebook stuurt vanavond euh, om 6 uur, vanaf 6 uur... een melding aan gebruikers van wie persoonlijke gegevens zijn verzameld. In Nederland gaat het om 90.000 mensen. In de melding legt Facebook uit dat gegevens mogelijk in handen zijn gekomen... van het omstreden bedrijf Cambridge Analytica. En verder stuurt Facebook een bericht aan 2 miljard gebruikers met een link... waar al die gebruikers kunnen zien wie er allemaal van Facebook gegevens gebruik kunnen maken. Kijk eens aan, nou, daar hoort u straks meer over. Wij gaan naar uh, het weer. Marco Verhoef, als ik zo hier naar buiten kijk, want dat kan in deze nieuwe studio. Joepie, uh, is het bewolkt? Is ja. dat overal in Nederland zo? Ja, op veel plaatsen wel. Bewolking heeft wel de overhand. Af en toe klaart het heel eventjes wat op. En lijkt het wat lichter te worden, maar vaak is het inderdaad wel een grijze boel. Op de meeste plaatsen is het nu droog. In het westen is vandaag wel wat regen gevallen. En in Zeeland neemt de kans op een bui de komende uren ook langzaam weer iets toe. Dus helemaal droog in het hele land is het niet. Maar het is toch zeker niet onaardig. Temperatuur op een uh, flink hoog niveau. Ja, het is heel zacht. En ja. dat blijft zo? Ja, in algemene zin wel. Want de temperatuur is morgen bijvoorbeeld zo'n 17 graden in Zeeland. Maar in Groningen kan het 21 worden. Hm? Daar schijnt de zon wat langer. De rest van het land neemt de bewolking wel weer vrij vlot toe. En trekt er ook wel af en toe een bui over. Later op de dag kan er ook in het noorden en noordoosten een bui vallen. En daar is dan onweer bij mogelijk. Ja, dat heb je natuurlijk als die temperatuur voor de bui uit wat, wat flinker oploopt. En daarna... Nou, de rest van de week blijft het eigenlijk gewoon in ieder geval zacht. 16 tot 19 graden, dat halen we gemiddeld wel op woensdag, donderdag en vrijdag. Het weerbod is licht wisselvallig. Uh, woensdag beginnen we misschien nog met wat gespetter hier en daar. Maar in de loop van de dag zal het wel meest droog zijn. Donderdag blijft het een groot deel van de dag droog. En vrijdag valt er dan mogelijk weer een enkele bui. Maar je hoort al aan al mijn slagen om de arm mm. dat de neerslag niet heel veel voorstelt. Ja, nou, dat is fijn. Dankjewel, Marco. Door naar de verkeersinformatie. Kees Quax. nog steeds die problemen bij de A9? Ja, ja die gaan denk ik de hele spits wel duren. Lara, want die spoedreparatie gaat tot na de avondspits voortduren bij Akersloot. Heeft het een keer op de A9 van, maar ook op alle provinciale wegen en omgeving van Alkmaar. Verder een avondspits die drukker is dan uh, gewoonlijk. Maar ja, tegenwoordig is bijna elke spits wel drukker dan, uh, dan gewoonlijk. Uh, er lag een koelkast op de A27 van Utrecht naar Almere. Die lag bij Ktoop het Ems. Een kwartier verdraging vanaf Beeldhoven. Op de A1 stellen kapotte vrachtwagen vanaf Amsterdam naar Amersfoort. Een kwartier vertraging voor knooppunt Hoevelaken. En op de A29 behoorlijk wat vertraging vanaf Rotterdam naar bergen Zoom Een kwartier tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp. Zondag, de absolute kraker in de eredivisie. Gooit PSV de competitie in het slot. En wie zit er meteen in? Prachtig! Of breekt Ajax de titelrace weer open? Ja! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV Ajax. Voxsports eredivisie erbij voor de toppen. De Bamigo is veelzijdig. Overdag fris en flexibel. nachts warm en comfortabel. De Bamigo is je beste vriend onder alle omstandigheden. Bestel je bamboe onderkleding op Bamigo.com.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 We zijn altijd onderweg. En als het aan ons ligt, lekker onbezorgd. Daarom krijg je met ANWB Connected een melding op je mobiel... nog voor het rode lampje op je dashboard brandt. Zo kun je pech voorkomen. Nu met 10% korting op je wegenwachtpakket. Maak je auto klaar voor de toekomst. Op anwb.nl slash connected.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 Het is uh, inmiddels vier minuten over half vijf. Fijn dat u luistert naar Nieuws Co. In het proces tegen Willem Hollneder wordt misdaadverslaggever Peter R. De Vries gehoord. En verslaggever Matthijs van de Wiel is daarbij, net zoals bij alle eerdere zittingen. Daar herkent u hem van, Matthijs. Die getuigenis loopt niet helemaal soepel, begrijpen wij ook uit de berichten in het bulletin. Wat gebeurde er vanochtend met uh, De Vries? Ja, dat, dat was vooral aan het begin van, uh, van de zitting. Uh, de Vries kwam aan, maar hij voelde zich bij aankomst bij de bunker... niet op de juiste manier bejegend als getuige. Luister maar naar wat, naar wat hij daar zelf over vertelt. Ik ben net als Astrid Holleder en Sonja Holleder een bedreigde getuige. En ik heb een week voordat ik hier moest verschijnen... heb ik aan mijn contactpersoon hier al gevraagd van... joh, is het mogelijk dat ik als ik moet getuigen... even met mijn auto in de parkeergarage van de bunker kan parkeren... en dat ik binnendoor naar boven kan... en dat ik niet overal in de rij hoef te staan of, of, of langs hoef te lopen. Lijkt me een heel normaal verzoek. Nou, dat kon niet, want mijn auto was niet gecontroleerd. Daar kan zomaar een bom in de achterbak zitten natuurlijk. En, uh, dus dat kon niet. Nou ja, goed, dan kom je hier aan uiteindelijk. Je bent getuige. Voor de duidelijkheid, u moest door de gewone ingang... omdat u niet ja. met een beveiligd vervoer hier naartoe kwam. Precies. Je dan moet iedereen door de scanstraat. Je moet door de scanstraat. Nou, vind ik ook nog prima. Ik heb mijn spullen neergelegd en uh, alles door de scan heen. Maar ja, er ging nog een piepje af en uh, ja, uh, schoenen uitdoen moest ik toen... En toen heb ik gezegd, ja jongens, uh, hou nou op, ik ben getuige. Jullie, jullie roepen mij op dat ik hier moet komen. Ik ben niet een onderwereldfiguur die zijn verhaal kon doen. Toen zei ik, nou jongens, daar ga ik toch gewoon weer. Jullie nodigen mij uit, maar als dit de ontvangst is... Ja, dan, uh, dan moet je daar ook eens een keer een signaal voor afgeven. Je zich niet serieus genomen of niet juist bejegend? Zo moet je niet met getuigen omgaan die een hele dag hier komen hun verhaal komen vertellen. Er zijn ook heel veel getuigen die überhaupt niet durven, die bang zijn. En ik doe gewoon mijn verhaal, ik werk mee. Maar ik wil wel een piepklein beetje gefaciliteerd worden daarin. En toen vroegen zowel de verdediging als het openbaar ministerie om dan de Vries onder dwang te laten ophalen. Zover kwam het niet. Hij kwam uit zichzelf terug uiteindelijk na een uurtje en zo kon het verhoor toch van start gaan. Ja, de Vries zegt het al: het is een verzoek om te komen getuigen. Hij is opgeroepen door de verdediging. Wat wilden de advocaten van Holleder van hem weten? Ja, het was voor een groot deel van de dag een soort geschiedenisles. De Vries moest vertellen over de nasleep van de Heinekenontvoering. Hoe hij de ontvoerders Holleder en Cor van Hout leerde kennen. Hoe hij bevriend raakte met Van Hout. Hoe hij dat boek schreef in die tijd in Frankrijk. Het ging heel veel over de verhoudingen in de onderwereld. Uh, vroeger, en het begin rond de eeuwwisseling. Allerlei namen van criminelen passeerden de revue. De Premier League van de onderwereld noemde de Vries dat. De advocaat van Holleder had heel veel vragen over wie ruzie had met wie, waarbij de Vries als een soort postume uh, woordvoerder van zijn vermoorde vriend Cor van Hout optrad. Hij moest hier zeggen hoe Van Hout er destijds over dacht. Van Hout die is in 2003 vermoord en Holleder staat daarvoor hier terecht, onder meer. Hmm. En, en zegt de Vries ook iets wat ontlastend zou kunnen zijn voor Holleder? Heeft de verdediging iets aan hem, aan die oproep? Nou, wat de verdediging probeerde is om met dit verhoor vast te stellen... dat er allerlei andere criminelen waren... die Van Hout zouden hebben willen laten vermoorden. En niet Holleder. Alternatieve theorieën zou je het kunnen noemen. En waarom probeerden ze dat? Nou, omdat de Vries in het verleden ook verklaard heeft... dat hij aanwijzing had dat er anderen achter zaten. En hij heeft ook eerder gezegd dat hij zich niet voor kon stellen... dat Holleder de opdracht gaf. Maar nu denkt de Vries wel dat Holleder erachter zat. Hij heeft in de loop van de jaren daar heel veel aanwijzingen voor gekregen... Maar hij zegt het voorzichtig en dat is het enige kleine winstpuntje voor de advocaten. Hij zegt dat hij niet met 100% zekerheid kan zeggen dat Holleder de opdrachtge opdrachtgever was. En de Vries zegt ook ja uiteindelijk is het niet aan mij maar om aan de rechters uh, om daarover te oordelen. Ja en zo is het ook natuurlijk. En, en Holleder zelf, hoe hoort hij dit allemaal aan? Ja, het is een hele andere setting dan de eerdere getuigenverhoren... die we hier hebben gehad met de zussen en de ex. Die zaten op afstand in een getuigencabine. Hier zit de Vries recht voor Holleder schuin ervoor En een, een, een stoelerij ervoor, zeg maar. En er waren aanvaringen, hoor. Holleder die lacht, die roept van alles. En die noemde de Vries zelfs een sukkel op een gegeven moment. En even ging Holleder zich ook hardop met het verhoor bemoeien. En dat werd meteen schreeuwen tussen de twee, de Vries en Holleder. De rechter moest ingrijpen. De Vries raakte ook geëmotioneerd toen hij vertelde dat hij Cor van Hout een maand voor de moord had beloofd voor zijn kinderen te zullen zorgen als hem iets zou overkomen. Het verhoor is nog bezig met een soms echt stekelige sfeer ook tussen de Vries en de advocaat die naast hem zit en vragen stelt en die niet tegen kan dat, dat, dat de Vries steeds zegt meneer Jansen, dat hoeft niet, volgens de advocaat irritaties zijn het. De advocaat verwijt de Vries dat hij een mediastrategie voert dat door de interviews met de zussen te coördineren. en door de opnames met de scheldende Holleder op tv te laten horen. Maar de Vries zei: ja, dit moest Nederland horen. Holleder is een tiran. En sommige dingen kun je niet vaak genoeg zeggen. Anders gaan mensen misschien anders denken. Wat een proces. Um, Dank je wel, weer Matthijs van der Wiel, onze verslaggever. Het is tien over half vijf. Tijd om bij te praten over de laatste ontwikkelingen op gebied van tech. Bij mij is NOS-tech-redacteur Nando Kastelein Aangeschoven Nando. Facebook gaat vanaf vandaag meldingen tonen aan gebruikers... in reactie op het privacy-schandaal met Cambridge Analytica. We hebben het daar veel over gehad. Vertel ja. eens, wat kunnen wij verwachten met z'n allen? Het gaat om twee verschillende meldingen. Allereerst de melding die bedoeld is voor die 87 miljoen maximaal gebruikers... die waarvan gegevens zijn verzameld mm -hmm. Het geval in 2014, waar we het al tijden over hebben. Uh, daaronder zitten ook maximaal 9000 90 Nederlanders. En Facebook gaat aan hen een melding tonen waarin nou ja, ze doorkrijgen dat hun gegevenspotentieel zijn verzameld. Dat betekent niet 100% zeker dat die gegevens zijn verzameld, maar Facebook heeft een soort van berekening gemaakt om hoeveel mensen het maximaal gaat. Dat getal kan dus wel kleiner worden, maar niet groter voor ons bedrijf. En ze weten wie het zijn. Ja, het is het hebben dus heel gericht, begrijp ik dat goed? Nou ja, het is in die zin gericht dat uh, het gaat in feite om uh, de vrienden van de mensen die in 2014 een app hebben gedaan, die persoonlijkheidstest-app. En op die manier, uh, niet alleen van die mensen die die app hebben gedaan... of gegevens zijn verzameld, maar ook van de mensen die om hen heen staan... Juist, hun vrienden. Juist. Nou, daar heeft Facebook als het ware een sikkeltje omheen getekend... die zegt van, nou, deze groep, 27 miljoen in totaal... van die mensen zijn die gegevens verzameld. En de tweede melding, die is veel breder. Die is bedoeld voor alle gebruikers van Facebook. Ruim 2,2 miljard tegenwoordig. En die houdt in dat je een melding krijgt bovenaan je Facebook-pagina dat uh, je een nieuwe link hebt waardoor je uitkomt bij de pagina. Waar je toestemming kunt beheren voor apps en websites. Want uiteindelijk hè, gaat het om het geval dat in 2014 een app, de persoonlijkheidstest-app, toegang kreeg tot jouw gegevens. Ja. En jij nu zelf makkelijker die. Toestemming moet kunnen bekijken en moet kunnen intrekken. Ja, er zeggen ook nu mensen: je moet dat echt even nalopen, dat lijstje van ja. die apps en de toestemming die je hebt gegeven, of Zekker. je het daar nog steeds mee eens bent. Dit gebeurt allemaal naar aanleiding van de data verzamelen door Cambridge Analytica. Zijn er al andere gelijkbare gevallen bekend? Nou, niet die door Facebook zijn aangekondigd, maar gisteren melden zakenzijd zaken uit CNBC het bestaan van QPU. Tot gisteren had ik nog nooit van dat bedrijf gehoord. CubeU. Cube oh, okay. uh, en die heeft, blijkt, uh, eenzelfde soort quiz-app ontwikkeld. in dezelfde periode, rond 2014, 2015. En op dezelfde werkwijze als Cambridge Analytica, die gegevens verzamelt. Om welke gegevens het gaat, uh, in welke mate en om welke groep, dat weten we nu niet. Maar ja, het is wel weer dus een nieuw geval dat naar buiten komt. En dat ontdekte CNBC en niet Facebook. Nee, dat is toch, dat wel, is weer toch wel weer he? heel opmerkelijk, hè? Dat gaat bekant. iedere keer zo. Ja, dus dat is ook alweer een pijnlijke hieraan. Is, kijk, we moeten erbij zeggen, het is nog onduidelijk uh, hoe dit precies in elkaar zit. Het is nog heel vers nieuws. Uh, maar als blijkt dat het net zoals uh, de zaak met Cambridge Analytica... om een bedrijf gaat, dat via een app gegevens is te verzamelen... en het weer, ja, het via een zakenstijde naar buiten kwam, en niet via Facebook zelf... dat roept toch wel de vraag op in hoeverre Facebook-controle heeft over zijn eigen platform. Nou, inderdaad. En dat we moeten blijven zoeken naar dit soort verhalen. Dit alles gebeurt vlak voor twee belangrijke hoorzittingen... met topman Mark Zuckerberg. Wat kunnen we verwachten? Ja, het zijn hoorzittingen die morgen en overmorgen plaatsvinden... de eerste. Begint morgenavond, kort over acht in Nederlandse tijd. Daar wordt heel erg veel van verwacht. Het is de eerste keer dat Mark Zuckerberg moet getuigen voor het congres. En dat heeft hij probeert altijd een beetje te vermijden. Want nou, hij is wel een oké okay spreker, maar niet een topspreker. Hij heeft niet het charisma van een Steve Jobs bijvoorbeeld... die echt mensen mm. kan overtuigen. Hij is wat terughoudender. Dus hij is afgelopen tijd getraind om daarin beter te worden. En nou ja, goed over te komen. En ja, morgen en overmorgen zijn dus voor hem de momenten van de waarheid. Gaan wij volgen. Dankjewel. Zeker. Nando Kastelein. Meteen door naar de verkeersinformaties. Even horen hoe het is inmiddels op de weg. Kees Kwaks. 250 kilometer staat er, Lara. Avondspit met alles wat erbij hoort. Hij is erg druk in de regio Alkmaar vanwege de perikelen op de A9. En bij Rotterdam in Europoort. De nasleep van een ongeluk bij de Tunnel. Vanuit Europoort naar Rotterdam staat er bij Spijkenisse 4 kilometer. Dat levert een kwartier vertraging op. Nieuws and Co. Het is kwart voor vijf, de Nieuws en Kobus is in Leiden... met een bus vol vrouwen die alles weten over de overgang. Op dit moment hebben 2 miljoen vrouwen hiermee te maken. En voor veel van hen heeft die overgang grote gevolgen. Maar Ida, nou, we hoorden het eerder dit uur natuurlijk al. Klachten als opvliegers, vergeetachtigheid, eh, ja, allerlei mood swings, hè, humeurigheid. Wat voor gevolgen heeft dat voor werkende vrouwen in de overgang? Nou, Lara, in de praktijk betekent dat dat best wel een groot aantal van die vrouwen zich ziek meldt... Ziekteverzuim waarvan je denkt, ach, ze is ziek. Maar dat ziekteverzuim is, blijkt dan direct te herleiden te zijn... naar die overgang. Depressie, waarvan je ook denkt, hey, waarom is ze depressief? Of dat ze zelf denkt, waarom ben ik depressief? Heeft ook te maken met die overgang. Het is ook een groep vrouwen die vaak mantelzorger is. En dan ben je en én mantelzorger, en én je hebt een, hebt een baan. En je zit nog in die overgang. En om het nog ingewikkelder te maken... het schijnt dat de echt scheidingen tussen... 50 ste en 59 ste jaar uh, heel groot zijn. Dus vrouwen die dan ook ineens uh, nee, in een echtscheiding terechtkomen. Dat allemaal bij elkaar maakt het werken niet gemakkelijk. Ik zeg echtscheidingen, dan moet ik ook meteen denken... overgang, echtscheidingen, seksualiteit, libido. Lisabeth Josiasse van Studio Vrouw. U bent een van de dames die dit heeft georganiseerd deze dag hier. Um, is het raar dat ik dan meteen ook aan libido en seks denk? Nee, hoor, helemaal niet. Het is ook een van de symptomen die bij de overgang uh, kan komen... Maar het is een smeuig onderwerp natuurlijk. En het haalt tegelijk ook wel een beetje de aandacht, de aandacht weg... van dingen waar we het ook nog over zouden willen hebben. Want waar willen jullie het vooral over hebben? Waar vinden jullie dat meer aandacht voor mag komen? Uh, feitelijk zijn er 2 miljoen vrouwen in de overgang. En het is natuurlijk wel bizar dat alle vrouwen hier doorheen gaan. En dat we er eigenlijk zo weinig van weten. Ja, en dat je met elkaar dat ook echt gaat benoemen... Dus dat je het gaat zeggen met elkaar, ja, precies. uitspreken. Ja, zeker. Het is een onderwerp waar heel weinig over gesproken wordt. Ook tussen vrouwen onder elkaar, dat klopt, uh, Sanne. Ja. Ja. Ja. Sanne Diebe, jij bent voorzitter van de Vrouwen in Overgang... en vooral de Vrouwen in Vervroegde Overgang. V werk en overgang. Want waarom is het zo belangrijk dat we het gaan hebben over werk en overgang? Nou, met name omdat... Al die vrouwen die in de overgang, 2 miljoen vrouwen in de overgang... 75 procent daarvan ongeveer gewoon werkt tegenwoordig. Vroeger wellicht waren we gewoon thuis achter de wasmand. Maar nu zijn we gewoon allemaal aan het werk... En is het belangrijk dat we met elkaar gaan uitspreken... dat we in de overgang zijn, welke klachten dat met zich meebrengt. Maar ook om het naar een positieve tijd uh, om te zetten... zodat we met elkaar daar gewoon gaan ja. staan. Deze idee van Kleef, verpleegkundige, overgangsconsulent... zoals dat met een mooi woord ook nog heet. W wat ko kom je tegen in het werk? Wat voor klachten bij vrouwen kom je tegen die en werken en in de overgang zitten? Ja, die zijn heel divers en niet altijd direct te koppelen aan de overgang. En dat maakt het voor vrouwen lastiger. Maar we zien bijvoorbeeld dat heel veel vrouwen heel slecht slapen en zich dus naar het werk toeslepen... en daardoor vaak eerder fouten maken... worden soms wat onzekerder, meer paniek aanvallen... waardoor het werken heel erg lastig wordt. En dan vooral omdat ze het niet durven aan te kaarten. Want soms als het een kleine aanpassing is zien we al dat vrouwen veel beter kunnen functioneren. Dat ook willen, want ze willen mee blijven doen dat proces. Maar ze merken ook dat die overgang en die fase waarin ze zitten... het moeilijker maakt. En dan uh, horen we ook wel bijvoorbeeld vrouwen die gewrichtsklachten hebben. Die werken in de thuiszorg. En die moeten dan beginnen met uh, steunkousen. Ja, dat wordt heel lastig als je last van je, van je handen hebt en van je gewrichten. Want last van gewrichten is ook iets wat bij de overgang hoort ja, of kan ja. horen. Ja, en ja. Uh, duizeligheid. En uh, er zijn echt heel veel, wat ze dan noemen, atypische symptomen. Die ook door huisartsen uh, absoluut niet aan die overgang gekoppeld worden. En door vrouwen zelf natuurlijk al helemaal niet. Maar dan ga ik even in de voeten van die werkgever staan. En dan denk ik, ja, ik vind het allemaal heel erg sneu. Maar wat moet ik ermee? Ik bedoel, tegen de ene moet ik dan zeggen, nou slaap jij maar s ochtends uit. Tegen de andere moet ik zeggen, nou je hebt last van je gewrichten, dus doe dat maar niet. Dat is toch bijna niet te doen? Vrouwen kunnen zelf heel veel uh, al uh, doen als ze maar weten dat ze uh, in de overgang zitten, dat ze daar symptomen van hebben. Dus het begint wel bij vrouwen zelf. Maar op het moment dat er inderdaad in het werk uh, uh, ook wat aanpassingen nodig zijn, zul je het er wel met je werkgever over hebben. Als het bij de, de vrouwen zelf begint, Wilmi Evers, overgangscoach. Wat adviseer je stel dat ik bij jou kom en denk van nou ja, god, ik krijg last van die overgang uh, straks. Ja. Wat kan ik dan doen op het werk? Nou, je kunt in ieder geval met je werkgever daarover praten. Dat is het daar eerste. zit ik niet op te wachten. En ik denk ik veel met vrouwen collega's. Niet. Ik denk dat er in de, in, uh, op je werk echt wel meerdere vrouwen zijn die daar last van maar hebben. Maar kan jij dat? Kunnen jullie dat? Kun je naar je manager? En wat ga je dan zeggen? Klop, klop, hallo. Ik geloof dat ik in de overgang ben. Nou, weet je, het is heel lastig als je het zelf niet weet. Dus nee. uh, op het moment dat je er zelf achter komt, zie je ook dat het een enorme opluchting is om daar met andere vrouwen over te praten. Dat is echt super fijn. Er is heel veel herkenbaar dan bij elkaar. hè? Ja. Want ik ben niet de enige die die klachten heeft. Als oh, Nog 80%, 80 ja. van de heeft bij klachten. Ja. Dus bij daar ja. Dan heb je toch een hele grote groep vrouwen. Maar op, het, op het werk is het helaas ook nog steeds zo... dat in heel veel banen de managers toch mannen zijn. Ik heb een rondje gedaan bij de vrouw in mijn omgeving... en ook op mijn werk. Ja. En gezegd, ga jij jouw mannelijke hoofdredacteur... eindredacteur vertellen dat je in de overgang bent? En toen keken ze me echt geschrokken aan. Ja, dat is geen wonder, want uh, het is ook helemaal niet gebruikelijk. En uh, het wordt op het werk, uh, als je het hebt over vitaliteit... wordt er vaak één vitaliteit... Uitgerold over de hele organisatie. Terwijl wij denken dat het uh, beter is om te kijken naar verschillende uh, groepen, medewerkers yes. de groepen, dus ja. en groepen. Maar dan heb je het dus over een cultuurverandering die ja. je daar ja. Ja, ja. Ja, ja. zal brengen. Ja. Ja. En dat je. Um, dus aan de ene kant de vrouw zelf uh, gaat spreken, maar aan de andere kant werkgevers dus ja. ook zo'n context gaan creëren dat de vrouw ook durft te gaan spreken. Ja. Dat ze met dat elkaar dat af. gesprek... Voor werkgevers die nu mogelijk luisteren, Sanne, want dat zeg je heel mooi, die cultuurverandering. Die werkgevers overigens, ik zei het al eerder, zijn vandaag hier niet gekomen. Dus als ze al niet naar jullie bijeenkomst komen, dan weet ik niet of ze naar mij nou, gaan luisteren. dat is niet helemaal waar, hoor. Want er zaten wel wat werkgevers Toch in de wel? zaal. Oh, ja, okay, zeker wel. Dus een paar <laughs> voorlopers. Ja, zeker. Maar uh, Sanne, ja, wat, wat, wat zou jij dan, <laughs> werkgevers die nu luisteren en die denken, nou ja, ik, ik ben wel, hè? ik wil het wel, ik wil wel, uh, ik wil wel luisteren naar die werknemsters in de overgang. Nou Wat ja, kunnen ze doen? sowieso kun je uh, bijvoorbeeld uh, uh, gewoon uh, tafelgesprekken hebben, dus uh, die, uh, we hebben dat uh, binnen ja. uh, overgang uh, overgangsproeven overgangsproeven uh, uh, uh, ja. hebben we daar uh, tafelgesprekken voor um, maar gewoon in, in je uh, dagelijkse performance gesprekken kun je ook al benoemen, goh ik was er uh, al later vandaag op mijn werk of dit speelt er nu met mij, daarom perform ik vandaag niet goed en het koppelen van het ziekteverzuim eraan juist voor werkgevers, want daar koppelen ze gewoon euro's aan, kun je heel ja. goed op dat moment benoemen. Ja. Waar ligt de oorzaak? Hier ligt de oorzaak. Een derde van ja. het verzuim komt door die overgang. Dus er is snel geld te verdienen voor een werkgever. Ja. En door het taboe ja, te doorbreken, het in ieder geval bespreekbaar te maken in kleine ja. gezelschappen. Want Desiree, jij bent zelf overgangsconsulent. Ben je al in de overgang zelf? Ja, je zit er helaas ook in. Maar ik heb er ja. nog geen last van. Je hebt er nog geen last van. Nee. Heb je het al besproken op je werk? Uh, mijn collega's weten dat wel. Maar ik heb nog geen beperkingen in mijn werk. Ik werk ook in de thuiszorg. En kan nog steeds kousen aantrekken. Maar uh, ik, ik zie natuurlijk dagelijks in mijn praktijk... dat vrouwen wel tegen aspecten van hun werk aanlopen. Dat is echt heel divers. Als je voor een klas staat met opvliegers... dan is dat heel lastig. Maar dat kan dus ook fysiek zijn. En dat bespreek ja. je weer makkelijker. Maar de stemmingswisselingen hebben natuurlijk ook een invloed. Ja, slechte concentratie. Dingen vergeten. Ja. Niet op orde kunnen komen. Dat zijn eigenlijk ook allemaal atypische verschijnselen. Die, die wel kunnen optreden. Ik heb echt wel wel eens een keer voor een cliënt gezeten. En ik wist niet meer waar het gesprek over ging. En dan was ik in één keer, was het blanco. Nou, dan schrik je toch wel heel erg, hoor. Want dan denk je, jeetje, ik, ik mis even helemaal waar het over ging. En dan moet je dan toch wel even weer een zijstraatje vinden... om dat gesprek terug te brengen. En Wilmi, zeg jij dan, oh, sorry, dat komt door de overgang? Um, nou, in dit geval heb ik het wat wel gedaan. Heb ik wel daar even een grapje over gemaakt. Zo van, oh, het is even ja. in mijn bovenkamer ja, een beetje blank. Ja, maar ook mooi. Ja. Ja, en, en dat kan dol. ook prima. Ja. Ja. En dat kan het is met ook alle hoe je brengt, het brengt, he? He, Het is ja. ook hoe je het brengt dan. Ja. Ja. Ja. Ik uh, heb nog geen enkele... Uh, ik bespreek het nu ook veel vaker... maar ik heb nog nooit een gekke reactie gekregen. Zeker niet vanuit mannen niet. Ook niet vanuit uh, mijn zoon van 19. Kan ik het er ook prima mee over hebben. Dus dat is, dat is allemaal alleen maar goed. Ja, ja. ja. want ja, maar thuis... onbekend is het ook. Hè? Het is ja. heel ja. onbekend om erover te praten... En hoe meer we er dus ook aandacht aan voor geven. Hoe makkelijker het ook wordt om het wel te gaan benoemen. Want vrouwen hebben wel die behoefte. Maar ook nog de angst. Omdat ze denken van ja ik ben de eerste. Want niemand heeft er last van. En dat is dus zo het jammere. Iedereen heeft er last van. Maar je moet het ook gaan uitspreken. Ja. En, we hebben het, en als je het dan over je werk hebt. En jullie zeggen deze groep die nu in de overgang is. Dat is een groep ook misschien wel voor het eerst. Dat die vrouwen gewoon werken. Want de moeders daarvoor die werkte op die leeftijd. Waarschijnlijk, ja al niet meer. Maar op je werk moet je al zoveel doen. En je, je hoopt al dat ze je geen zeur vinden. Uh, je moet al niet kinderachtig doen. En er is al dat idee, ja maar vrouwen die uh, zijn kleinzielig. Dus ik kan me ook wel voorstellen, dan is het ook wel weer. Dat je denkt, ja kom ik weer, heb ik weer wat als vrouw. Ja, draai je mee voor om. Uh, wat werkgevers natuurlijk niet willen is dat je je ziek meldt. En zeker niet als je weet waar het eigenlijk ja. aan ligt. En als je ook weet wat je kan doen om dat te voorkomen. Dus ja. dat lijkt me een helemaal onwenselijke situatie. En als je hem nog verder doordraait. Uh, veel vrouwen uh, van die leeftijd die werken in de zorg. Uh, onderwijs, bij de overheid. En daar hebben we, uh, zien we een enorm tekort. Dus als je deze groep goed begeleidt en vitaal houdt. Door door kunnen ze daar veel langer doorwerken. Kunnen ze langer gezond doorwerken. Dus een werken. soort hef... Hef je eigen handen nemen... en ervoor zorgen als vrouw ja, dat je weet wat het is. En dan ja, ook je maatregelen gaan nemen natuurlijk. Als vrouw zijnde moet je weten wat er is... maar je moet ook kijken wat kan ik eraan doen. De signalen van je lichaam serieus nemen... En dan uh, ook gaan kijken wat, wat voor aanpassingen heb ik nu tijdelijk nodig... in mijn leefstijl, maar ook op mijn werkplek, om mijn werk goed te kunnen doen. En het gaat weer over, hè? Ja, dat dus is mooi. <lacht> dat ja, is bij de meeste, meeste ervan. vrouwen gaat <lacht> het <er niet> helemaal <lacht> over. Het, het gaat over rond je zestigste, dus een paar jaar nee, <lacht> nee, voordat je nog nee, pensioen nee, nee, houden. Nee, dat nee, gaat nee. niet voor nee. iedereen, hoor. Nee, nee helaas nee, nee. niet. Nee. Ja, zie je, dus dat weten we dan. van Wanneer gaat het dan over? Maar het klinkt mij ook wel, je moet dan wel een soort moed hebben als vrouw ook... om dit heel serieus te nemen en op tafel te leggen. Ja, maar ja. rondom je zwangerschap doe je dat ook. Maar dat is ah. heel zichtbaar. Dus die ja. is wat minder moeilijk. Bovendien, je zwangerschap, dat leidt tot iets heel erg leuks. En dit is even een nieuwe fase. En uh, ja, eigenlijk moet je daar hetzelfde doen. Weten wat er gebeurt, waardoor het komt. En zorgen dat je anders, je bent, ik, ik moet hier bijna omlachen. Met het, het, dus als vrouw ben je een soort van je hele leven bezig. Die seksualiteit blijft een gespreksonderwerp. Ja, ja, ja. Ja. ja, die voortplantingsdrang. He, alleen die ja. houdt dus op. Uh, en, en dat, dat, Die effecten daarvan nemen merk je in je lijf. Maar ja. dat wil niet zeggen dat je leven ophoudt of dat je geen goede werknemer meer kan zijn. Of dat je geen vrouwelijkheid meer dat hebt. Dat helemaal niet. Dat dat dat ook niet Goed dat je over die vrouwelijkheid, want ja. ik dacht overgang en smeugheid moeten we ook een beetje zo eindigen. Die vrouwelijkheid, want als al die klachten voorbij zijn, dan, dan, dan is die vrouwelijkheid er juist. En kun je die juist gaan uh, laten zien en tonen. En ook bespreekbaar gaan maken, juist ook met die werkgevers. Misschien juist ook die mannen. Ja. Zie je het voordeel daarvan in. Ja. Dat die vrouwelijkheid er ook is. En wat je daarin toevoegt. We ja, zij zijn niet minder vrouwelijk hoor. Nee, maar, nee, maar je hebt een prachtige ja. sexy. Ja. Ja, nee, aan. Ja. Ja. Ik heb een zekerheid verblinden na die overgang. Dus ja. je ziet vrouwen juist weer opbloeien, weer ja. betere ja. keuzes voor zichzelf ja. maken. Dus als je ja. ze uit het arbeidsproces laat vertrekken in die fase, wat we helaas gebeurt als een grote groep vrouwen die minder gaat werken om zo de klachten te verminderen, maar dat is helemaal niet de oplossing, want daardoor verliezen we hele waardevolle krachten. Ja, en dan heb je vrouwen die geen, waarschijnlijk al kinderen hebben die het huis uit zijn. Als er een vervelende man is, hebben ze die ook al <laughs> weggestuurd. Want ze scheiden rond ondertussen. Ze hebben weer zin in seks. Ja, zijn ja. bloedmooi. Dus dan denk ik, en Aanwijs, bovendien zijn dus ze zelfverwijzend. Ze zender, zijn, het zelf aan wijzen, dus het zijn natuurlijk supergoeie werknemers, superbetrouwbaar. Ze zijn heel veel veelervarig. Is wel de meer? Ja, dus, ja. Ja. In heel veel culturen zijn dat de godinnen. Ja. ja. ja. Nou. Pleiten we daar voor? niet vreemd, Daar hè? pleiten we voor en maak daardoor juist bespreekbaar ook met je man, met, je, met de Precies. partners die je hebt Want hij gaat het ook aan. Hij Dank jullie wel. Het gezin is belangrijk. Vier godinnen hier in de bus. <laughs> terug naar Hilversum. Ja. De Nieuws en die staat iedere dag weer op een andere plaats... met een ander onderwerp. Heeft u een goede idee voor ons? Of een groot, klein thema? Onrecht of oplossing voor een probleem? Laat het ons weten via nieuwsenco.nos.nl... of via Twitter. MUZIEK Radio 1. Heeft u slecht geslapen vannacht eigenlijk vanwege die voorwaardelijke boete? Nee, wij doen er echt alles aan om dat te voorkomen. Elke ochtend tussen half twaalf en twaalf, Sven Kokkelman met één op één. Stel nou dat hij die boete straks wel moet gaan betalen. Waar komt het geld dan vandaan? Ja, goede vraag. Eén gast, één interviewer en alle vragen die gesteld moeten worden. De vraag is of het überhaupt beter kan. Kijk, wat voor ons lastig is het beeld wat er zal ontstaan van... Zitten die lui daar de goede dingen te doen of zijn het een steltje prutskonijnen? Elke werkdag. We zitten ook echt lijnrecht tegen elkaar ja, en dus kunnen we elkaar goed werken. aankijken. Ja. Van half twaalf tot twaalf. We moeten praten. Welkom bij 1 op 1 op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zondag, de absolute kraker in de eredivisie. Gooit PSV de competitie in het slot? En wie zitten we meteen in? Prachtig! Of breekt Ajax de titelrace weer open, ja. no. abonneer je nu en kijk zondag naar PSV Ajax. Vochtespoorts Eredivisie. Erbij voor de topper. Mijn dochtertje is gisteren haar paarse vergeten. Paarse Ken je deze ORA-reclame nog met de paarse Ga naar ORA.nl en maak kans op zo'n opblaasbare paarse ORA. Direct geregeld. Op zoek naar een ervaren totaalleverancier op het gebied van elektronica en techniek...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 de wereld waarin ik ben opgegroeid is dramatisch veranderd. In de serie Onbehagen op NPO 2 verkent Bas Heijnen de verdeelde wereld. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Overal staan de idealen van de verlichting onder druk. Grote verwachtingen en de harde realiteit. Morgenavond 5 over 11. Human VPRO. Onbehagen.